Het is dat rode gebouw daar met die zwarte poort. Dat kleine gebouw? Is dat PC Busters? Doen ze daaraan recyclage van computers? Hebben ze daar maar zo weinig ruimte voor nodig? Dat zullen we meteen horen, hè, Pieter? Ah. Hoe heet die secretaresse nu weer? Pau. Marlies Pau. PC Busters koopt en verkoopt afgeschreven hardware, commissaris. Hier wordt helemaal niks opgeslagen.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 Twee blikjes kaviaar osietre. te leveren door caviar House. Ten laatste, dinsdagmiddag. Guido, heeft de bewaking van Geldof zijn villa iets gemeld over een bestelling van kaviaar? Voor zover ik weet niet, nee. Twee blikjes kaviaar. Die deed alleen al. Peter, je bent nog niet van plan om... Kom. We gaan nu eerst schoonpapa van Poeken eens uitgebreid aan de tand voelen. En doe er maar aan denken dat ik hem vraag of hij die kaviaar soms in ontvangst genomen heeft. Ja. Hè?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 U bent nooit bij een van die parties aanwezig geweest? Nooit, nee. nee, nee eh, of, ja, eh, Toch één keer mm, toen de minister van Landbouw uitgenodigd was. Uh, dat uh, moet zo'n jaar of vijf geleden zijn. De minister van Landbouw? Ja, ik hoor dat u niet erg veel informatie over Frank hebt. in gewoon inspecteur. Frank was een zeer sociaal geëngageerd iemand, weet u dat? Hij was voortdurend begaan met het economische onrecht in de wereld. Ik heb bijvoorbeeld altijd al zijn relaties aangewend... om te lobbyen, te voordelen van ontwikkelingsprojecten die hij wou steunen. Mm -hmm. Hij was in wezen altijd een ontwikkelingshelper gebleven. Va dat hebt u goed begrepen, inspecteur. En uh, Frank had net als ik zijn hart verloren in Afrika...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 Is het jou niet opgevallen dat van Poeken al bij al maar weinig positief was over zijn dochter? Eerlijk gezegd niet, nee. Zeg, wat staat bruinogen daar te doen? Stop eens. Zeg, wat zet je hier aan toe? Ah, uh, uh, ben ik, ik thuis van Frank Geldof in de haat, Antwoord, die nee, dat je gevraagd hebt. Nee, je staat in de Damse Vaart te vissen, bruinogen. Hij paart het nuttige aan het aangenaam, hè, Pieter? Kan ik hier toch geen uur aan een stukje in een auto blijven zitten? Nee, dat, dat is zo veel te veel hebvallen. En zeker hier. Hoeveel kilometers in de rondekij? Die bakkersauto. Is die soms van u, bruinhouder? Ah ja, dat is mijn nieuwe Peugeot, commissaris. Moest die nu echt in zo'n lelijke kleur zijn, ja. Ah, en, en al iets gevangen? Nog geen pistool opgevist? Ah, negatief, inspecteur. Volgens mij valt er hier absoluut niks te vangen. Maar ja, dat is het is gebaar dat telt, zullen we maar zeggen. Nou ah, ja, aan uw uitleg zal het niet liggen. Bon, schuif nu maar een meter of vijftig op naar Ginder. Eh? Want je moet voorlopig ook meneer Van Poeken zijn huis in het oog houden. Dat ik nog. Ja, en dan nog iets anders. Is hier gisteren een leverancier van caviar aan de deur geweest. Van caviar? Meende je dat nu echt, commissaris? Nee, ik vraag dat om interessant te doen. Staat je hier alleen op wacht? Dat is toch tegen de regels? Ah, oh, Nee, nee, nee. Ik nee, ben met vier, ze. Waar zit die dan? is wat verderop aan het zwemmen of wat? Nee, commissaris, niet is aas gaan nou. halen. <laughs> aas gaan halen? Wormen en zo? Ah, maar ja, het moet toch een beetje druk zien dat ik dat echt eens eens gekeken? Ik <laughs> kom jong, rijd maar op verder. Of oh, ik krijg hier een slappe lach. Ook het beste, en van Die tuinman, die Albert, die zijn antecedenten zijn ondertussen toch al grondig gecheckt? Affirmatief.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 Je precies, in vormen. De commissaris heeft zo pas een leuk extraatje versierd, Johan. Ah, bon? Toch een legaal extraatje, zeker? Nee, hele, he? hele, niet moeilijk doen, gij, hè? Zij, eh, commissaris, à ja. We zien weer er, eh, madame Camartes, niet zoveel inmiddels mij de laatste tijd. Zeg johle, je bent gezet, zeker, hè? In alle geval, als je onderdak zoekt, he, ik he, een zetel die leeg staat. Die Jos aan me gebruikt. Ah, ja, maar dat je wegkomt. Ik laat je oppakken voor excessieve humor in het openbaar. Hoi, oh, oh, hoi, oh. Ah, inspecteur. En wat zat zijn, een sparrood? Liever een dk, Johan. Oei, oei, oei. Hoi, ik eens wat doen, Wat is er met hem aan de hand, zeg? Let er maar niet op, want nieuws was er op het bureau.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 Zijn jullie nu een rechercheur of doet je maar alsof? Uh, uh, uh, uh, Frank uh, uh, uh, uh, Geldof ja. had duidelijk contacten op verschillende niveaus. Ja. En daar kunnen we geen tof... enkel spoor van. Oh. Dat kan oh. toch niet ja? Alle oh, uh, jongetjes, alstublieft, is er. Wat is er, is er, voor ze dat ook niet gestegen. Kijk hier eens. Een deel aan een dekant. Ja. Gezondheid. En jij hebt ondertussen contact opgenomen met Caviar House. Ja. Bespeur ik daar een verwijtend ondertoontje? Ja. Ik heb met hen gebeld mm. en gevraagd waarom ze die bestelling niet mm. afgeleverd hebben.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 Zo'n kans op gratis caviar, die laat ik niet liggen, hè? Zo. En dat noemt zich een onkreukbare Hoe ziet? Wat is er? Hallo, Guido. Wie geht's? He, commissar. Mag ik me voorstellen? De naam is Gerhard. Udo Gerhard. Aangenaam. En, er is geen afscheidsbrief opgedoken of zo? Nee. Nee, helemaal niet. Het is een compleet mysterie. Nog een beetje slaan? Ja. Wat gaat er nu met PC-busters gebeuren? I wish I knew, Keith. Wat denk je? Zal de ouder van Poeken de boel willen opdoeken? Dat is best mogelijk. Mag ik nog een beetje wijn? Nou, het zou het jammer vinden als bedrijf ophouden te bestaan. Want Ik kwam er heel graag. Ja. En vooral bij mij, hè? Ik heb nooit verborgen dat ik een boontje u hè, Marlies? Nee, net zoals ik nooit verstopte, dat ik niks voor u voel, hè? Je weet toch wat dat betekent, hè? We vroeger vlaat toch met elkaar in bed belanden. Mm. Dus, eh... Uh, waarom nog langer treuzelen, hm? ah. Ja, charmant baasje, hè? Die hm. Maar ik ben wel blij dat hij eventjes naar het wc is... Hij is wel een beetje zenuwslopend. hè? Goed. Wat doet hij voor de kast? Niks. Hij rent hier tot zoiets. Uh. Nou, zijn leeftijd? uit. Ja. Hoe huh? oud is die? 31? 32? Nou, Oké, okay, Pieter, je hebt gewonnen. Ik zal het je maar vertellen. Ik, ik heb vannacht bij hem geslapen. Ach zo? Ja, ik, ik ben hem gistermiddag toen ik van Vlissingen naar het bureau liep. Toevallig oh, tegen het lijf gelopen. Toevallig? wat staan praten. en enfin, met de rest heb je eigenlijk geen zaken, hè? En ik heb er al dik spijt van, maar het was sterker dan mezelf. Boom. Ben je nu tevreden? Guido. wanneer is die arbeid voorbij? Pieter, help me alstublieft. Niks van Gidok, trek er uw plaats mee, jong. Ik ga naar huis. Oedo, vele grus, hè. En een dikke merci voor die twee uh, duvels, hè. Du bist is een engel. Ja, gedaan, commissar. Bisbal. En ja. zo. Wat gaan wij vanavond doen, Guido.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 Hoe is het nog afgelopen met der Udo? Ook een goeiemorgen, Pieter, en lach met u zelf, hè? <laughs> zeg, ik ben nu juist op het internet op een paar interessante sites gestoten. Dat is heel goed van u, maar doe uw jasje maar aan. We gaan nu eens met Miss 500 cc babbelen. Volgens het internet krijgt Geld of zijn bedrijf elk jaar een flink pak Europese subsidies. Just waar. Noteer dat dan maar ergens. Maar voorlopig kan me dat niet veel schelen, jong. En vertel eens...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 Ik ben gedelegeerd door mevrouw Saals. Mevrouw had geen tijd om zelf te komen, want ze moest naar een belangrijke vergadering. Dat is een beetje beter, hè? Want het is uw probleem dat hier ligt, hè, Janneke? Vooral niet sarcastisch doen van in. Ik ben niet in de stemming. Pieter, madame Anneliese, inspector. Loren. Oh, dat is toch afroest. Zo'n schöne lichaam stukken. Wer mag zo wel? Ja, niet te geloven, hè. Mijn koken, inspector, help me maar met die hand alstublieft. Ah, my. Die meisje heeft wel een serieuze bovenkant, niet? Ja, die kan tellen, hè, Richek. Ze noemde haar niet voor niks, 500cc. Van in uw manieren, hè? Zeg, je staat hier verdorie bij een lijk. Ja, sorry, schatje. Kom, Guido, we gaan eens rap die zogezegde anonieme beller proberen te traceren. En u bent dus zeker dat u niet gebeld hebt met de politie van Brugge? Maar enfin, commissaire, ik moet dat juist expliceren. U hebt daar precies een telescoop staan. Ah uh. oh, ja. ja, mogen we die eens even van wat dichterbij bekijken, meneer? Uh, de keersmaker was het, De keersmaker, ja, maar... Hé, hé, commissaire, dat gaat on een permis Nou, we zullen u niet lang ophouden. Zijn maar niet ongerust. Gewoon even controleren of je wel tax betaald hebt voor dit toestel. Tax? Van een telescoop? Hoe werkt dat hier? U woont hier permanent, meneer De Keersmaker? Nee, nee, nee, ik woon in Anderlecht. En ik kom mee af en toe in het en in het derfste. Dat is de beste moment voor de passage van de vogels, hè? Trekvogels, oh, ja. U bent een vogelliefhebber. Een vogelaar, zoals ze dat noemen. De vogelaar? Hm. Alsjeblieft, inspecteurs. Dus u zijn onrespectabel moi, hè? Voilà, Guido. Ik zie Richek bezig met syndicalier... en ik kan zelfs zien dat Vermeer zijn ogen bijna uit hun kassen rollen. Bon, meneer De Keersmaker...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 Is het gepermiteerd, ja? Of is dat ook al tegen de wet? Vermeer, jij geneert mij niet, he. Ik kan zo niet de achterkant van madame Diftik bekijken. Ja, maar ik moet toch ook mijn werk kunnen doen, hè, dokter? En het is vermeer, niet vermier. Niks onder het bed, Jan? Nee, enfin, toch niets waar ik nu al iets kan opmaken. Gij zorgt voor genoeg foto's van de bloedsporen naar de gang, hè? En misschien moet de gang wel tot beneden toe op sporen gecontroleerd worden. Ja, ja, maloor, dat gebeurt. Maak u maar niet ongerust. Dat is uh, routine, hè? Ja, alles is de routine bij die technische madame, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, is het een zeer eenvoudige job. Ja, bon, uw conclusies. Ja, bon. Ik kan dus al klaar zeggen, madame 500cc had geen seks gehad.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 Of misschien ook in Afrika. Madame Callier is vermoord ergens rond middernacht. En dat met een groot schraak gebeurt. Tjaak, nek over. En waarmee, volgens u? Ah, ik denk met een groot kapmes, een machete. Zoals voor het suikerkappen in Zuid-Amerika of, uh, of misschien ook in Afrika. <muchten> Komt je bestellen, midden. Ik kom. Hij ah, kent hier de diensten, Rizek. Ja, ja, ik kom veel in de baas. Ja, hoor. Ja. Ja. Ik heb hier in Blankenberg een studio, niet? Toch niet op de Zeedijk? Daar ja. komt de zeedijk Zeedijk-inspecteur. Ja, ja, ik ben een echte Vlaming, niet hè. Dag, meneer Ritschek. Zij op vakantie? Nee, schoon, dat spijtig niet. Arbeid, Loussie. Oh, een mortel op de dijk. Oh ja, we hebben er al van gehoord. Bij die ja. madame Carlier, hè. Ja. Schijnt dat dat een galgirl was. Zeg, vertel ja. een keer, dokter. Wat was ja. er allemaal? Mevrouw, te... uh, mogen wij iets bestellen? Ja. He, voor mij een duvel, uh, voor meneer hier een platte spa. Een deca voor... voor mij. Ja. En voor, uh, ja. Ja. voor mij, wie immer, Louise. Ja, een duvel, een deca en een cocktail maison. Komt eraan. Een uh -huh. Cocktail maison is het. Ja, dat, Peter. Voor mij is hier altijd een beetje vakantie, niet? Ah. Ah, dus ah, ja. u denkt dat er een machete gebruikt is, dokter? Ja, ja, een groot kapmis. Dat is wel duidelijk. En wie is daar met zo'n groot mes ongemerkt binnen kunnen geraken? Ah, weer kunnen mm. verdwijnen, ja. Maar vooral...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 Op het lijk na natuurlijk. Uh, en Vermeer wist mij ook al te vertellen dat je, je niet zo moeten rekenen op vingerafdrukken. Die zijn, voor zover ik kon zien, allemaal netjes weggeweegd. Maar je zal daar toch wel haartjes vinden en zo. Voor een eventueel DNA-onderzoek. Ja, daar uh, is onbeginnend werk niet in. De onbegonnen werk, weet je. Taak, werken, haartjes bij een hoeveel zijn normaal veel cliënten. Denk. Ja, goed, dat betekent dus al dat we hier met voorbedachte raden te maken hebben. Dank.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 Daarbij zet me dat maar gewoon af. Je hebt vast en zeker nog andere dingen te doen. Niks van u, ik blijf bij u. Martin Salis heeft mij gedelegeerd en ik ben een heel braaf en gehoorzaam meisje. Of wist je dat nog niet? Nou, zij heeft u op de zaak Carlier gezet. Jawel, ah, ik dacht dat meneer de superdetectieve de zaak en de zaak Geldof al met elkaar verbonden had.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 Wie volgt nu zijn afspraken op mevrouw Paul? Het bedrijf wordt volgende week toch niet opgedoekt, of wel? Oh, Oké, okay, momentje. Ik zal eens even zien wat ik voor u kan doen. Zeg, wat was dat, u? Waarom pakt je deze op kousenvoeten aan? Ik was daar helemaal niet op Nee, was daar vooral met de ogen aan het uitkleden. Of denkt u dat ik het niet gezien heb? Anneke, het wordt toch wel tijd dat jij zijn rustkuur volgt, hè? Och. Je begint serieus overspannen te geraken. Is niet?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 Ja, van in? Uw impulsieve tactieken werken niet bij Madame Casales, hè? Je moest beschaamd zijn. Hm. zo voor schud zetten dat terwijl ik de hele tijd mijn best heb gedaan om te verzwijgen dat Cindy Carrier bij u is geweest met die aanklacht tegen Frank Geldof en minister De Beu. Oh, gij mocht ook wel eens iets voor mij terug doen. Ik heb u in het verleden meer dan één keer uit de wind gezet. Of zijt je dat al vergeten? Nou, en gij hebt u duidelijk nog geen moment afgevraagd waarom Cindy Carrier pas bij u is binnengevallen na de moord op Frank Geldof? Hè? Tot nader order heeft Frank Geldof zelfmoord gepleegd van in. Sorry. En zit mij zo niet te stompen. Ik ben aan het rijden. Zelfmoord of geen zelfmoord waarom is Cindy Carrier niet vroeger gekomen? Hè? Ja, daar heb ik niet direct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 Denk dat je nu stilaan genoeg gehad hebt, hè? Kom, geef je je fles maar eens. Ik wist dat niet. Ik niet dat nu weet op voorhand dat dat zo niet. En als het glas leeg is, wil ik dat geopkrast, want ik wil nu gaan slapen. <lacht> ik ga dat niet geweld, maar lees. Geloof, geloof. Ja, maar ik ik heb dat... u toch al gezegd dat ik u geloof. Allee, kom, stop nu met zo zielig te doen en ga naar huis. Weet als dat je hier zit? nee zeg. Jij nee, moet me helpen, man, Lizzie moet me helpen. Ik, ik kan dat niet meer aan. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Maar, u probeert het te herpakken, natuurlijk. Wat voor een bent, gij eigenlijk. Moest u zelf daar eens zien zitten. Gee, Je had geen Is is het. Het is een allemaal een schuld ook. Mijn schuld? Maar jij weet niet wat dat jij zegt. Ja, Joe Schuld. toen kom mag dat je weg zet Mijn geduld is nee. op hoor. Oh ja. Je peest daar zo gemakkelijk van me in op CD. Dat... Ja, ik heb hele hoestingen voor je. maar maar joh, was toe. Hou je handen thuis. Kom! Ja, waar? Of, maar... wa, of wa, mis Paul, wat? Of wat, waar, Wacht. Wat ga je doen tegen? Mijn? Ik blaas je wat voor even zo ver heen. Ah! Ik geen herten. Is het is goed? Het is een holle molle, schuld ook. Mijn schuld? Maar jij weet niet wat jij zegt. Ja, uw schuld. Het kom makkelijk dat je weg Nu mijn geduld is nee. op, hoor. oh ja, je peest net zo gemakkelijk van mij op cd. Is Ja, het... ik heb hele hoestingen voor oh, je. Mario Pastor, ja. hou je handen thuis, kom! Ja, waar of waar? Wat, of waar mispouwe? Wat, wat ga je doen tegen mij? Ik blaas je, van me zo ver! Aan de heer nog wat wij hem bestellen. Uh, nog een duveltje, Johan. Alleen voor de veranderingen. En wat is het voor u inspecteur? Hij uh, is een dwoog geworden, commissaris. Ja, hij is New York aan het bombarderen. Ja, en joh. ik krijg die twin towers, maar niet kapot, hè. Zeg, <laughs> hij is Sinterklaai langsgekomen, heb je de politie? Hé, Of wat is het? Ja, dat dat is anders wel een grote Game Boy. Wat heb je dan al? Dat is geen Game Boy, brave jongen, dat is een palmtop. Een palmtop, allee, vooruit... Geeft niemand een dubbele pond? Eh? <laughs> en wij was altijd zin, inspecteur. Doe maar een cola light. Hè. Ja. Een cola light? Ja. Zeg, mocht het zin dat je vaste batterie niet moet uh, je moet maar zeggen. We zijn er in tweeën smoken. Shit, shit, <laughs> ik ben kapot.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 Zeg, uh, commissaris, die in Geldof, heeft nu zijn familie uitgemoord of niet? Johan, ik wou dat ik het wist. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Wil je mijn theorie keer horen? Als je ze absoluut kwijt wilt, ja. Mijn kop dat Dat geen vrouwenkwestie is. Waarom denk je dat? Omdat altijd vrouwenkwestie zijn. Pas op, en wat dat er niet is, is de een Laat het maar worden. En als het geen van het twee is... Ja, toen is het waarschijnlijk een stomme nooslaccident heen. Interessante theorie, Johan. Moet je niet gaan aanvassen of zo? ik, ik weet dat we daarin zijn. Oh, verdomme. Wat is het? Weer verloren? Ah, zet ze hier. Gezellig bij herhaard. Dank je. <laughs> zeg, maar uh, niet mm. zo lang, he, want hier uh, mag een seffers gesloten. <laughs> ja. Hallo, Guido. Commissar, ja. goedenavond. Ja. Zij open voor mij uh, een duurverbiette. Ja. Kunnen wij afrekenen, Johan? Oh, no no, no, no, no, commissar, ze drinken er toch nog eentje met mij, wat? Ja, ja, ja. Opa, uh, nog een duivel voor de commissar en ja. voor Guido een Gin Tonic. Nee, nee, Udo, merci. Ik ging juist Gin naar huis, echt. Uh, oh, Guido, waar is dat? Oh, mag ik je zien? Oh, Udo, nee, dat is... Ja, oh, mensch, Red al New York, ganz toll. Oh, Guido, mag ik ook maar spelen, hm?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 Is hij privé ook zo? Ja, als je het absoluut wil weten, Pieter, ja. ja. Ha? Ja. vertel, kom. Ja ja, ja, ja, het is al goed, hè. Ja, want ik ben kampioen. <laughs> New York is compleet weg. Zeg, Guido, zeg me. Staan hier nog andere spielen op, ja? Uh, een stuk of zes, Udo. Ah. Ja. Maar we willen nu eigenlijk een huis. Oh, kijk maar, ja. Tornado, dat is mijn favoriet.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 Schone vrouw Guido, Deine geheime vriendin, ja? Ziet u nu wel dat er andere dingen in zitten? Waar heeft hij nu op geklikt? Ik wist het, hè? Ik wist het, dat we een hacker nodig hadden. Heb je die pier nu al gebeld? Een hacker? U hebt een hacker nodig, commissaris, wat is op brand op? dat is toch eenvoudig. Kom, geef ja. Also, wat is dat in deze computer? Was... Kijk eerst maar in geheugen, ja? Dat doet hij allemaal zonder toegangscode. Ja, blijkbaar wel. Nu even kijken welke haat is geïnstalleerd. Ja, zo. En nu maak ik de harddisk open. Is kinderspel. Momentje, hè? No. En voilà. Bitte. voor Hij is aan de inhoud geraakt. Opa, kunnen we nog wat bestellen? Nee, wacht. Ik haal het zelf. Hè? Uh, wat willen die heren nog drinken van mij? Hm? Uh, ik niks meer, Udo. Dank u. Uh, nee, nog ja, een goed. duvel om dat je zo aandringt. Also, twee Ja. Ja, Guido. Uw vriendje begint me aan te staan. Wat is dat hier?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 En wat voor mij heeft Mario nodig? Hij al eens in zijn bed en je hoort niet zo zomaar naar beneden komen, ik kan hem zeggen. We hebben hem een paar vragen te stellen. Ga hem maar ophalen. Ja, homo, ja. Moet je wat drinken? Ja, ik zal er genoeg naar whisky. Moet je lekker water? Of moet koffie zijn? Nee, nee, maar dan door zet die tv wat ze. En Mario iets met zame misschien. Hij komt kan nooit binnen. Mevrouw, haal hem nu naar beneden. Ja, haal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 Kan de kerk misschien oplossen? Al je gaat toch zitten? Oh, dan kom je plekken, man. Ja, mevrouw, mevrouw, uw man heeft bij PC Busters gewerkt. Ja, en toen? Wat voor soort werk deed hij daar, mevrouw? Och hier, ga toch nog altijd over. Je hebt niet misdaan, he. niet idee. Dat was allemaal een ene dikke vette leugen. Wat was er een leugen? Als bemoei oh, je er niet mee, maar, naar boven. Ga wassen, ze moet dan, Jonny. Ja, maar het is misschien beter dat uw vrouw voorlopig hier blijft, meneer Van Hille. Ze heeft hier niks mee te maken. Wow, ik heb niet mee te maken, Als Mario, je derbuten... Mario. Mario, wat ga je doen? Had oh, het al niet zijn? Nou vertel me, zwicht. Ik ga er niet meer over discussiëren. Het is gedaan. En daarmee het. U ja, weet waarom wij hier zijn, meneer Van Hille. Tuurlijk, ik had u al lang verwacht. Ik ga zelf naar u komen. Zij mij altijd tegengehouden, stomme meisje. Je moest. Heren, ik beken. Ik heb Frank gehaald of vermoord. Mario, en neem me nu maar mee, komt. Nee, dan zijn we ervan doet, af. Dat laat me los, had. Er is niks meer aan te doen. Er is niks aan te doen. Goed, mevrouw Sales, dan zullen we dat zo doen.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 Is dat dat de bever zou terecht compassie mee krijgen? Zet, moet ik even een dokter laten komen? Of? Hebben we whisky in huis? Meende hij dan uw commissaris? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wil wel een keer gaan kijken. De Kees is in een bureau, maar uh, dat is dan op uw verantwoordelijkheid. De Kees doet zijn deur toch altijd op slot? Ja, ja, maar ik weet ik kijk wel wat dat de reserves zullen zijn. En dat zegt je nu pas. Oh, ik weet dat maar pas sinds kort, hè? Uh, veel kans dat zijn drankkast toch op slot is. Maar weet je wel, ga toch maar eens zien. Ja. Al voor zorgdrijf, commissie. Ja. Hoe? Je gaat van nog geen drank geven. Hij krijgt straks een glas van mij na de ondervraging als beloning. Pieter, die man is duidelijk alcoholist en dan ga jij... In... Nou, Giet, alstublieft. Je moet mij niet leren hoe je alcoholisten moet aanpakken... en zeker niet hoe je gefrustreerde alcoholisten moet aanpakken. Oh, jij spreekt uit ervaring, of wat? En hoe ga je dat straks aan Martin Salles uitleggen? Dat zal niet nodig zijn, want Madame Salles komt niet uit haar bed voor zo'n futiliteiten. Ja, ik kan moeilijk geloven dat ze dat zo gezegd heeft. To toch wel, toch wel. Ze heeft misschien nog gelijk ook...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 Maar dat zal wel zeker. En dan in zo'n krot wonen. Hoe is ze daar verzeild geraakt? Ja, alcoholisten, hè? Voilà, Een fles whisky en tweeën maar... de kees reserve. En een vol, hè? Alsjeblieft, Dank u, bruinogen, Dank u. Ik wist dat ik op u kon rekenen. Straks vullen we die weer bij met water... en dan zet jij die schoontjes terug op haar plaats, hè? Ja, en dan wil ik de kees in nou aangezegd zien. Ja. Uh, bon, Guido, uh, we zullen Mario van Hedden nu maar eens gaan ondervragen. Maar ik verwittig u al, ik verwacht er niks van, hè? Kom. Ja. Laten laat ons beginnen bij het begin. Ik heb al gezegd wat aan te zeggen aan... ...ik en Frank Heldo vermoord. Mij niet te vertellen. Dat zullen wij wel uitmaken. Welke opdracht dat hij daar op dit werk had? Ik moest monsters controleren van afgeschreven computers. Ik moest nagaan of dat de samenstelling van de loten overeenkwam kwam... ...met wat de leveranciers hadden opgegeven. Dat klinkt als een belangrijke job.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 Zo is het dan niet anders. Laat ons dan eens reconstrueren wat je ge precies gedaan hebt, meneer Van Hille. Wanneer hebt je beslist dat je ge Frank Geldof zou vermoorden? Verleden week zondag. Ik zit dan een pistool gaan kopen in Brussel. Waar? Op straat, in de buurt van het Zut. Ik weet niet meer precies waar. Je moet verstaan, ik was compleet over mijn toeren. U had gedronken. Drinkt u ook graag eens iets, net als uw vrouw? Ja,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 Ja, dat weet ik ook niet meer. R rond tien uur, peis ik. Was u al eens eerder bij Geldof geweest? Als hij soms naar die parties ging van, van die vermoorde meneer daar. Ja, op een personeelsfeestje. Een jaar of drie geleden. Goed. Je hebt hem een tijdje in het oog gehouden. Je zag dat hij alleen was. En dan? En dan zijn voordeur van Baal. Ik deed open. Ik had hem achteruit geduwd aan de deur achter mijn in Wat heb je gezegd? Dat ik met hem kom afrekenen. Maar weet je wat dat dan deed? Hij begon in mijn gezicht te lachen. min u te lachen. En ik weer naar zo kwaad van, die rozen. Ik, ik heb mijn pistool tegen zijn voorhoofd geduwd... en hem verplicht naar boven te gaan, naar de zolder. Waarom naar de zolder? Waarom hebt u hem niet ter plekke neergeschoten? Je daagde hem het. Schiet dan, laffaar. Schiet dan. Je zou toch niet verder geraken. Iedereen had eruit weten dat je het gedaan had Enzovoort, enzovoort. En maar me lachen, mijn. Ik kon u niet doodschieten en een ozelaring toegeroepen. Ik heb iets veel beters voor u en petto. En toen hij op de zolder kwam, toen ik hem verplicht om een strop te maken. Je had een touw meegebracht. Maar nee, er, er lag En Frank Geldof heeft dan zonder slag of stoot die strop gemaakt. Hij heeft niet geprobeerd u te overtuigen om ermee mee op te halen. Maar nee, je blijft me lachen, in. Je vroeg dat ik geen dust staan, Of dat ik niet eens iets wil drinken. Sterker nog. Je saven het een touw aangewezen. Iedereen, dat. Het is als de beste voor de schone knoop in te de Klootzak. Had u gedronken voor u naar daar ging? Natuurlijk. Dat is toch veel gemakkelijker, dat maakt het alleen maar gemakkelijker voor mij. Want die onnozelar van een wie die de die nacht dat ik dat niet mijn. Je blijft me lachen en, en, en, en grapjes maken en spotten. Zelfs toen dat ik hem op die stoel aangekregen heb, je, je staat ze kop door de lus en je vroeg, hou je er niet eens een foto van maken? En dat was te veel voor mij. He. Ik kan die stoelen van onder zijn voeten gestampt. En toen, ja, toen was het in een gebeurd. Geldof heeft dat stuk touw dus zelf aan u gegeven. Met welke hand? Wat, wat, wat, wat, wat heeft dat nu voor belang? Wat is er daarna gebeurd? Ik ben direct weggelopen. Je bent weggelopen. De straat op, bedoel je? Ja. Hoe bent u eigenlijk naar de villa van meneer Geldof gegaan? Met de auto? Ik heb geen auto te voeten. Te voet? Vanuit Sint-Pieters. En u bent dan ook te voet teruggegaan? Ja. Meneer Van Hillen, sorry, maar daar geloof ik niks van. Wat heb je trouwens met het wapen gedaan? Dat heb ik mee. Nee, in de Damse Vaart. Recht tegenover Frank Gildo villa. Nee, nee, nee, verder, verder. Ik, ik weet het niet meer zus. Ik, ik kan me niet meer zo herinneren wat er vlak daarna gebeurd is. Het enige dat ik nog weet is dat, dat ik woensdagmorgen om zes uur... wakker geworden zit op een bank in het Albertpark. Ik zin een koffie gaan halen in de automaat in de stage... en dan heb ik een bus gepakt en rust. En ik ben direct in mijn bedden gekropen. Uw vrouw was er niet? Nee, ze, ze had gewoon kuis naar halve Oké, okay, goed. En nu? Terug naar de villa. Want je bent misschien wel weggelopen, maar daarbij... ...zijt je natuurlijk eerst tot mevrouw Geldof en de kinderen gestoken. Nee, nee, met mevrouw en met de kinderen denk ik niks te maken. Niks, niks. Kom, meneer Van Hille, Als je A zegt, moet ge ook B zeggen, hè. Ik zal u wat helpen. Je hebt in een soort opwelling gehandeld. Toen je zag wat je had gedaan, zei je in paniek weggelopen. Maar tot overmaat van ramp waren mevrouw en de kinderen ondertussen thuisgekomen. En jij... Nee,